Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van Iraanse raketaanvallen op Israël vannacht is iets opgelopen. Er zijn minstens acht slachtoffers en tientallen gewonden. In de buurt van Tel Aviv werd een appartementencomplex geraakt. In Haifa waren onder meer explosies in de haven. Andersom waren er ook Israëlische aanvallen op Iran. Of er daar ook mensen zijn gedood, is moeilijk te achterhalen, zegt verslaggever Lennart Zwolfs. Internet ligt er daar vaak uit. En uh, nou ja, dan is er ook nog uh, gewoon weinig informatie te krijgen. omdat we weinig uh, Westerse journalisten uh, vrijuit gewoon hun werk kunnen doen. Of eigenlijk geen Westerse journalisten. Uh, het Israëlische leger zegt dat ze in ieder geval in recente aanvallen. weer raketinstallaties uh, van het Iraanse leger hebben vernield. Maar dat is dus moeilijk te controleren, de Iraanse overheid zegt dat er daar in totaal al meer dan 200 mensen zijn gedood bij de aanvallen van Israël. Een vliegtuig van Air India is teruggekeerd naar de luchthaven... omdat er in de lucht technische problemen waren. Inmiddels staat het veilig aan de grond. Het gaat om een Boeing 787 van hetzelfde type als het Air India toestel... dat vorige week neerstortte in het oosten van India. De vakbonden en de NS praten rond deze tijd weer verder... over het loon en de werkomstandigheden van medewerkers. Die willen er 7 à 8 procent bij, maar de NS vindt dat te veel... Afgelopen weken werd al meerdere keren gestaakt. Als ze er vanochtend niet uitkomen gaat de boel morgen mogelijk weer plat in het noordwesten en oosten. Ook rond Amsterdam en Schiphol zouden dan minder of geen treinen rijden. En mensen die zaterdag meedoen aan een hardloopevenement op de ring van Amsterdam krijgen het extra zwaar. Het kan dan 27 graden worden. Hardlopers moeten zich dus voorbereiden op veel zon, maar ook weinig schaduw en heet asfalt op de A10... Moet wel goed komen, zeggen deze deelnemers. Ze hebben zich goed voorbereid. AA-drink, uh, Dextro, veel water, parasols. Ja, En ik zou de brandweer vragen. Hè. Gewoon een brandweerauto, lekker die spuit neer, zo'n vernevelstand. Loop je lekker doorheen, word je nat, een klein briesje erop. Let's do it! Ze moeten 7,5 kilometer afleggen. Het evenement op de A10 wordt georganiseerd omdat Amsterdam 750 jaar bestaat.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 Welkom bij Goedemorgen Danswoord. We gaan snel uh, over naar onze verslaggevers van vandaag. Hans Botman en uh, Ger Loogman. Ger, welkom. Nou, bent de van, uh, van. zeg maar Ben tegen mij. Jos. <laughs> <laughs> goedemorgen. Rustige muziek uitgezocht? Ja, nou een beetje van alles eigenlijk. Een beetje van alles. Ja, ja. ja, ja. ja, ja wel goed. goede muziek. Uh, ja. Altijd goed, hè? Dank u. Hè? Nee, wat uh, gaan wij allemaal doen? Uh, nou, veel hè?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 Het uh, tweede uur is natuurlijk een, uh, een aanslag op Hans Bosman, onze politieke verslaggever. Die heeft uh, de raad bijgewoond afgelopen week. Maar moest ook spoorslag terug, Hans? Nou, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb het thuis gedaan. En uh, <lacht> <lacht> die, die, die, die, die vergadering was eigenlijk afgelopen, toch? Ja. Er was nog een besloten deel. Dus ik denk, nou ja, dat komt helemaal niets meer. Nee, klaar. En toen kreeg ik opeens een, een appje dat ik toch nog even een. Uh...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 En uh, nee, wat heel veel mensen niet weten of, of niet <kijnt> zuiverig voor zijn, mag ik komen op die rommelmarkt om te verkopen als ik niet in Oud-Noord woon? Ja, ja, en dat mag gewoon. Oh, dat mag maar, gewoon. Daar moet je je, dan moet je, wil... je wel aanmelden. Aan nee hoor, nee je moet er gewoon vroeg bij zijn. <kijnt> ja. Geen plek is geen plek. Geen meer. plek is geen plek, maar we hebben straks. Anders pak je genoeg, gewoon de, <kijnt> de Helmerstraat erbij, toch? Nou, de Potgieterstraat is lang genoeg. Dus ja. Allereerst, wanneer is het feest?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 Dan kan je bij Multiculti Clunair terecht. Ja, de baan in volgaande jaren ook altijd kinderspelen. Met, uh... Ja, die komt, ik ben nog niet klaar. Oh, <laughs> die komen op zondag al. Die komen op zondag inderdaad. <laughs> om één uur gaat het, uh, wordt het uh, Oud-Noord getransformeerd... om rondom het Tenkatenplantsoen... ...in een groot speelparadijs voor nou ja, kinderen. En wij, wij nemen het ruim tot en met twaalf jaar. Dus een hm. beetje de, de basisschoolleeftijd. En met uh, als hoogtepunt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 we hebben ook skelter races gedaan. Gewoon ouderwets trappen met die hap. Ja. En uh, door de buurt langs stro balen. En uh, nou, we maken er altijd wel een feestje ja. van. Als het dan heel slecht weer is, wat, wat doen jullie dan? Ja, twee handdoeken mee. Twee, handdoeken het feest, uh, vorig jaar was hier ook iemand erover. Hij dus zei, het feest gaat altijd doen. Ja, ja terecht. En dus dat kan ook best. Je twee handdoeken mee in regio's en je hebt net zoveel water. Precies, lol. nat wordt je toch wel. En je hoeft die baan niet nat te spuiten, want dan gaat zelf. En we hebben een hele grote tent altijd op het NK Dus er kan ook nog uh, gescholen geschuild worden geschuild. Gescholen. Ja, maar als, als, als de buitenactiviteiten wat minder worden... kun je gewoon in die grote tent toch een heel gezellige dag hebben. Absoluut. Ja. Met, uh, gezellig hebben we het sowieso wel.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 Uh, ja, het was het startschot van de allereerste Soentje koffieclub voor en? de buurt. Hoeveel is er geschonken? Uh, heel veel. Uh, ik, ik, ik, ik, ik liters nou, Serieus, liters. Ja, de, de, mee, dat ja mm, leuk. meen, dat ik. Bij, uh, Bart <laughs> ja. Botschuiver en ik uh, ja, die waren daar. Het is van tien tot twaalf elke woensdag. En wij waren daar om half tien. Ja. Wie komt er? Misschien komt, heeft er helemaal niemand behoefte aan koffie met de buurt. Eén uh, keer burendag per jaar vinden ze genoeg. Dat is meestal in september.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 El, el, elke, week, ja. elke week. Van 10 tot 12. Van 10 tot 12. In het oude in het, rode, rode Kruisgebouw. In het oude Rode Kruisgebouw. We moeten het een beetje opkalfaten, want het is een. Nee, een het heeft natuurlijk verschillende functies. Uh, is, ja. is helemaal waar we worden door verschillende mensen gebruikt. Een Ja, maar die zitten niet in de algemene ruimte. Okay. Die hebben oh. echt hun, hun afgesloten atelier. Uh, daar kunnen wij niet komen, uh, althans niet zonder uitnodiging. Nee, het gaat om de algemene vergaderruimte. Maar ja, dit is. Zat die nu gewoon helemaal leeg, of niet? Nee, er staan vergadertafels in. En vergaders... Ja, oké, okay, maar Die, nee, die, die andere lokalen zijn nog in gebruik door... Die zijn hartstikke in gebruik. Het ja. dat, oh. dat, dat, dat gebouw is vrij vol. Het ja. okay. was nog een beetje, beetje puzzelen om een, om een plekje te vinden oh. voor onze koffieochtend. Uh. Uh. Maar met behulp van de seniorenvereniging, Els Kuiper heeft een heel mooi overzicht gestuurd. Wie, wat, wanneer, uh. Uh, hoe laat, waar zit. En, uh, we hadden eigenlijk onze zinnen gezet op de vrijdagochtend.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 Uh, ik zou heel graag zo'n uh, Bravilor koffiezetapparaat willen oh, hebben. Ja? Met twee van die kannetjes huh? die ze op sportclubs hebben, want ik, uh, ik heb heel veel gerend dus die Ik dag. hoor een uh, Kopje koffie hoor ik. Oh, kopje koffie. Ja, misschien dus, is er nog een, uh, een oude uh, kantinebeheerder van een voetbalclub. of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 Nee, ik zeg gewoon het feest. Het is ook maar allemaal... De Want hoe, lang, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe lang staat die buurt zo'n beetje daar? Ja, die straat, die, die was... buurt is uh, 1910, 1920. Ja, toch Toen kwam ja. hij, hij is in delen gebouwd. Je hebt ja. uh, foto's waar je bijvoorbeeld in de potgieterstraat... Uh, de corporatiewoningen zie je dan ja. nog niet. Dus eerst de koopwoningen.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 Is dat zo? Is het het rode dorp? De noord was het ja, rode dorp. Oh, okay. We staan bekend als het rode, rode dorp. Ik heb het nog gelezen. Het ging niet over de dakjes, de dakpannen, maar het ging over dat, de PvdA. Oh, ja, daar daar verschillen al de meningen over, geloof ik. Ja, ja, ja. Maar daar maar eens achter. Ja, kom daar maar uh, eens achter. Dat klopt. Wellicht. Nou, spannend. Hier volgend jaar uh, dus een, met net, boek? Een ja. soort jubileumboek dan, hè? Dat wordt, uh, wordt heel leuk. Nou ja, we, misschien wordt het helemaal geen boek. Ja. Wordt het een expositie? Nou, kijk, in, in ik, ik, ik, ik, ik denk maar even Autobox. Ja, natuurlijk, misschien, het Ja, natuurlijk. In het Rode Kruisgebouw van 10 nou, tot 12. Een nieuwe museum. Uh, ja. van het nieuwe museum met het Holland Casinopand. Het Holland Casinopand is groter Dat ligt dan weer niet in Ik hou het wel graag, maar zou het Rode Kruisgebouw iets <laughs> groter zijn geweest? Dat je het daar prachtig kunnen doen? Ja. Maar ja, ook daar hebben ze muren. Het oude, ja. het oude raadhuis is mooi, midden in het dorp. Ja, ook. Ja. Nou, dan. In ieder geval. Ook plannen voor. Er zijn, ja, er zijn, daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, ja, ja, ja. En de mogelijkheden zijn legio. Ja. Nou, ja, dit is helemaal nog een beginstadium. Het is nog niet eens besproken in het bestuur. Dus die, hm. als die zitten, blijven ze Wat? Die denken, dat heb je haar weer. Met ja, dat heb je haar weer. Daar nou, dat kunnen ze denken. Dat denken ze ook wel. Oh, oh, laat ze lekker denken. Kom op. In ieder geval gaan wij uh, over twee weken een buurtfeest.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 Want er komt de Zeemermint, biedt een Hollandse nieuwe aan aan de bewoners van Oud-Noord. Die zo. omarmen dit initiatief zo ja. enorm. Okay. Dus dat, uh, nou, dan zowel. wordt het uh, Hollandse nieuwe uh, nee, op de Nicolaas Beetslaan. Ja. Dus nummer dan 14. Dus zal je toch woensdag erheen moeten Hans? Nou, ik denk het wel ja. De <lacht> Harry van Bergen ook. Nee, hij vangt ze niet zelf. Dat, euh. nou, nee. <lacht> <lacht> nou, in ieder geval uh, hartstikke bedankt ja. voor, voor de informatie. Een uh, interessant verhaal. Sondra, eens... geniet van het weekend. Dankjewel. Ja, dankjewel. We gaan eens luisteren naar Charles. Wat heb je nu uh, voor muziek? Nou, een kopje koffie. Je je <laughs> mocht het niet wakker, net dus. We gaan luisteren. <hijf> ik sta al, nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een stakker. Maar ondanks alles haal ik Ja, ik ben een gebruiker. Het pure spul, dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in een kop. En ik leef weer jou yeah, copy, copy. En de markt wordt stabieler. De grote winkels werken als dealers. Een lezen of Braziliaan? zo super.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 Nou, ik heb nog nooit de kruk op mijn hoofd gehad. Dus uh, wie weet gaan we dat morgen zelf ook proberen. Precies, precies. Nou, ik sta hier nu naast Lady Mix. Uh, ja, jij bent ook overal, hè? Echt niet te geloven. Volgens mij stond je nog op het buurtfeest. Ja, klopt al. buurtfeest nu. Gezellig hier. Wereldse smaken afgelopen week gedraaid. Dus uh, ja, het, uh, ik ben overal bij. Je bent gewoon een hele erge bezetter, hè?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 Nou, geef ze een davon applaus allemaal. De eerste act is geweest. Heel erg leuk. Nou, dus jury is streng. Een 8. 8.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 Ze gaan dansen. Nou, dat was echt spetterend. Echt knap. Ik ben benieuwd wat voor cijfers ja, ja. zij gaat krijgen. Een 9, een 9, een 9, een Zo! Er komt nu iemand gitaar spelen. Dus het is echt wel een heel gevarieerd programma. Ja, dat is goed. Je vraagt of ik stil heb in het vliegenhuis of het is te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 Ja, dat is wel echt heel heel bijzonder. Heel zwaar. Dus is iedereen er weer. Ten eerste willen we met het hele team zeggen dat iedereen het hartstikke goed heeft gedaan. Een heel hard applaus ervoor. We hebben een hele mooie XTC. Het was moeilijk kiezen, maar natuurlijk oh. kan er maar één winnaar zijn.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 Um, en zij uh, kwam naar ons toe naar het voorbeeld van een wedstrijd in Utrecht die zij gezien had. En daar uh, was het een groot succes. Um, de eerste keer dat we de wedstrijd organiseerden, hadden we voorbeelden overal gevonden. Dat was heel makkelijk. En nu voor die derde keer, uh, want we hebben echte beleidsteksten nagekeken, was het echt wel een stukje lastiger. Dus dat is voor ons een heel goed teken. Dat is een, een vooruitgang natuurlijk. Maar, maar het blijft natuurlijk. nodig. <laughs> het blijft nodig. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja.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 Als je in duidelijke taal schrijft... Ja, je, je, je, je, je, je, je, je gaat, gaat ja? eerst een brief maken. Omdat het dan spreektaal is. En die ga je ja. daarna in een soort uh, bewonersavond ja. uitleggen. Maar als je duidelijke taal verzint... dan hoef je die brief toch alleen maar voor te lezen aan de bewoners. En Dan komen vragen, denk ik. Ja, absoluut. Ja, er komen vragen, <laughs> ja, van de bewoners. Ja, ja, ja, ja. Absoluut. Mag ik ook bewoner zijn? <laughs> ja, ik zie hem, ik nou, zie hem al zeiden. aankomen. We, we hebben een prikkelend onderwerp gevonden. Oh, wat ja. leuk. Nou, echt leuk, ja.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 Want ze hadden, uh, wat was het? De, de, de af, toen de blauwe tram. Ach, blauwe de blauwe tram inderdaad, ja. zo verslaan. <laughs> ja. En dat bewoners daar uh, enorm tegen waren. Ja, dat vond ja, ik ja, wel ja. aardig uh, gevonden. Ja. De, maar uh, uh, ik vond het toen heel, wel heel leuk eigenlijk. Ja. Ja, het is, uh, ja. dit, nou doe vooral mee Hans, Het is, is maar... alleen maar leuk. <laughs> Mag ik meerijden? Mag ik meerijden?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 Another to sunrise. This whole world still looks the same. Another Ja, dat is uh, mooi, een mooie nummer. Ja, al. ik heb ze een keer gezien in Ahoy. geweldig. Toen was uh, ah, de, de, die, die LP uh, van uh, Hotel California, was net uit. Geweldig concert. Maar goed, maar goed dat, we gaan nu naar ja, dat dat ja, heel, ja. heel lang geleden. Het is al heel lang geleden. We gaan nu naar de, een ander concert, ja. concert ja. van Classic Concert van ja. Morgen. Ja, ik heb gedacht: hoe kun je dat concert nou het beste inleiden? Nou. Ja dat uh, wegens werkzaamheden in Amsterdam Centraal, spoor 1... tijdelijk niet gebruikt werd. Dus de trein is vertrokken van 2A of 2B. Dus ik loop naar de informatie. Ik zeg, this, this train, is this from 2B? Or... Not to be. Not, no, not to uitgelachen, <laughs> maar het gaat om William Shakespeare natuurlijk. Ja. Yeah. En daar gaat het morgen ook over. Maar nou zijn er andere uitspraken van William Shakespeare...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 Interessanter kan het haast niet zo nee. nee, dus er wordt echt gezongen over to be, or not to be. Or not to be. Nou, <laughs> dat weet ik niet. Of die zin tevoorschijn komt? Nou, dat denk ik wel. <laughs> nou, dat denk ik ook wel. Het is wel. de bekendste van <laughs> dus. oh ja, dat. dat <laughs> de nogmaals, zin daar de, de zin zinnen. Dat zeg ik alleen maar op het station als ik de trein moet Ja, leren. dat begrijp ik. Maar anders dus niet. Maar hebben de Harlem Voices eerder opgetreden, Dan of niet? Bij ons nog niet. En uh, Harlem Voices, dat, het is een vocaal ensemble. 16 zangers...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 ...wordt bespeeld door Marco Ulstein. Wat is een marimba? Marimba, dit is zo'n houten ding met van die, van die latjes. Oh ja. Een oh, ja, ja, ja, ja. Uh, okay. snaarinstrument. Nee, een slaginstrument. Slag ja. dus, een slaginstrument, ja. Maar je slaat op snaren of op blokjes? Nee, xilofoon, dus Chort Een soort silofoon, ja, ja ja. Houten plankjes, de marimba. En da, daar speel je dus met twee stokjes, met uh, twee dingetjes speel je. Hmm. Dus, geeft een hele merkwaardige klank. Ja, mooi, mooi. Mooi. Dus, hey, en dit is het laatste concert van een van race. Ja, en dan is het september laatste concert weer door? Dus van voor de vakantie.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 Tenminste wij. Het Heemsteens Filharmonisch Orkest. Onder leiding van Dick Verhoef. En dat doen we dus in de Agatha-kerk. 16 november. En dat is dan het concert waarbij wij ons 25 jarig bestaan. Oh, dat is Ook mooi. Ook uh, even weer... Op... Even weer onder de aandacht. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. En dan hebben we nog een, een, uh, 14 december een tango-orkest. Grupo del Sur. En allemaal op uh, zondag, hè? niet allemaal op, en op, zondag, niet op zaterdag. Nee, de enige uitzondering hebben we dus gehad... Ja. Paar weken en, ja, dat was, had echt het probleem te maken met die Nicolas Deffens. Die wilde dus twee dagen afscheid nemen. Ja. En die zondag was al gepland was al nou, op een andere locatie. Ja. Maar hij vond het zo jammer om het dan niet door te laten nee, gaan. Nee, begrijp ik. Dus het, dan kan dat één keer op zaterdag. Ja. Ja. Hm. En de ene keer <coughs> kan het bij ons uh, getoverd worden. En volgend jaar ook doen iets met uh, <laughs> prinses Christine Concours in oktober en pas mm -hmm. in september. Omdat er dus iemand was en dat het echt niet anders kon dan... Nou, Ruilen we even wat om. Ja, ja, ja, ja. Precies, Christine Concours had verder geen bezwaar. Dus dan doen we dat en, en was de belangstelling uh, voldoende? Nou kijk, wij mogen constateren met vreugde. Dat de belangstelling in feite aan het toenemen is. Echt voor deze oh, ja, Goed, goed. Zeker. Ja, ja. Dat is mooi. Nou, zijn wij Hoe zien jullie dat aan, aan het verkoop van pasparto's? Of de, de aan, het, aan het geld dat? Tot... Ja, uiteraard. Maar ja. goed, uh, ze worden er ja. meer pasparto's ook verkocht. ja. Nou, paspartouts.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 Een hele luxe concert. Goed. Nee, het is um... goed hoor. Ja, ja, mag super. ik nog één ding vragen ja. over de kerk? Uh, uh, ja. John Vrijman heeft afscheid genomen. hè? He? paar afscheid weken geleden? Genomen? Ja, vorige week. Uh, wat gaat er nou met de kerk gebeuren? Dat weet je ook wel ik afscheid. heb het gevoel dat niemand het nog weet. Nee? Nou, het, is... het idee was en dat, dat hij het... er een soort openbare... Ja, dat klopt. Ja. Ruimte ja. voor wil ja. maken. Voor iedereen, ja, ja. Ja, ja. Voor allerlei voor iedereen eigenlijk. Ja. Kijk, er zijn een paar dingen die we zeer zeker niet willen...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 Dat was te vroeg gejuicht, dat was gewoon niet waar. Ja, maar nee. goed, ik heb ik op plannen gezien voor een terras. Hè? En, nou, de, de, die, die plannen die komen er. Die, komen er. Ja, die, die, die, die staan wel vast, hè? Ja, die plannen Dus de muur gaat een stuk naar achteren toe? Nou, er wordt een, een, een stukje, daar heb je zo'n muurtje rond het ja? terras. Ja. Er worden dus twee of drie openingen in gemaakt. Oké. Okay. En eh, dan worden dus de ramen van de kerk worden doorgetrokken naar de bodem, naar de grond. Oh. dat je de kerk in kan kijken. Ja, maar. je kunt ja. de kerk inkijken. Of er komt zelfs een deur dat je erin kunt. Ja. En eh, nou is het zo dat monumentenzorg... die heeft echt een, een, een draai gemaakt met historische monumenten. Ja, zegt, niet zomaar een, uh... Ja, maar tegenwoordig zijn ze veel ruimhartiger. zulke oh. zo'n zo dingen. Als je zegt van, wij willen die muur openbreken dat we erheen er kunnen lopen...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 toch met financieel, toch, wij zijn een ja. linker steunbalk voor ja. ze. Dus uh, zij laten het zeker aan ons ook altijd graag Natuurlijk. weten. Wat ze willen en vragen. Of Natuurlijk. wij daarmee akkoord kunnen gaan. Ja. Dus nou, zouden we zouden zeggen, wordt vervolgd. Ja. Wordt vervolgd, zeker. En uh, ik. meer Willem, weet, wil ik jullie ogenblikken. Erop. Prima. Ja, Willem, bedankt voor uh, de, de uitleg voor he? het nieuwe concert. <laughs> het is dus morgenmiddag. Om drie uur en koffie toe, hè, toch? Kerkplein. Ja, ko kopje koffie. En koffie en thee is... Uh, dat bedoel ik, ja. Mijn... Nee, maar dat de is elk, elk, elk <laughs> week zo. Hé, hey, hartstikke bedankt, Willem. Geniet okay, van het mooie ik ben, weer. Ik ben blij met alles. Ja. En uh, Gen geniet bedankt. ervan. Goede uitleg, dankjewel. Wij weer, wel. En wij gaan okay. zo naar het uh, tweede uurtje, als. Ja, we gaan eerst nog even een leuke muziekje draaien, denk ik. I may not always love you. But long as there are stars above you.